Middagtemperatuur min 3 graden. Dit was het NOS journaal. AMB: Verkeersinformatie met vertraging bij de spoorwegen. Op het intercity-traject tussen de Randstad en het noorden van het land rijden tussen Putten en Nunspeet geen treinen. Dit komt door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Een heel goede avond. Geen toerist kan op dit moment Tibet meer in. Want China heeft de grenzen hermetisch afgesloten. Al twaalf monniken staken zichzelf in brand uit protest tegen de Chinese overheersing. Straks ga ik erover praten met de voorzitter van de International Campaign for Tibet. Een organisatie die de geuzenpenning ontving voor hun geweldloze verzet. Maar eerst gaan we het hebben over schoonmakers. Want wederom vandaag een grote protestactie van schoonmakers. Dit keer was het in Groningen. Zo'n 2500 schoonmakers deden mee aan de zogenoemde Mars van Respect. De vijfde al. Ja, al 30 dagen wordt er actie gevoerd tegen de vastgelopen Cao-onderhandelingen. Hier te gast is schoonmaakster Kadisha Tahiri. Goedenavond. Goedenavond. U bent uh, al tien jaar schoonmaakster. Ja. Uh, en u neemt deel, en dat is opvallend, aan de onderhandelingen als vertegenwoordiger van de schoonmakers. Ja. Dus u zit erbij. Ik zit erbij bij de onderhandelingen. Maar eerst ja. eens even die acties vandaag Groningen. Hoe ja. was het de sfeer? Een mooie stad. Mooie stad. Sfeer was heel mooi. Ja. De sfeer was, het was mooi. koud, maar ja. uh, het was wel lekker warm door ons. Want uh, is er veel gescandeerd en heeft u het gevoel dat iedereen het gehoord heeft? Ja, het gevoel hebben wij en uh, het voelde ook gewoon uh, samen. Het voelde, het voelde mooi. Het voelde goed? Ja, het voelde ook goed. Uh, u pleit voor uh, lage werkdruk en ja. ook meer loon. Ja. Eerst eens even die werkdruk. Uh, u ervaart die als veel te hoog om nou daar een beeld van te krijgen. Uh, een schoonmaker komt werken... Uh, bijvoorbeeld bij u in het ziekenhuis mm -hmm. en die moet in drie uur wat dan schoon hebben. Nou, uh, minstens uh, plus minuut twintig kamers met sanitair als bijbehoren gaan uh, keukentjes en, en dat in drie uur en het moet ook helemaal tip top zijn. Het werkdruk wordt met de dag hoger en vroeger was dat uh, bijna de helft daarvan en het wordt echt uh, met de dagen wordt het alleen maar hoger de werkdruk. Dus je hebt gewoon minder dan tien minuten per kamer Zeker. inclusief het sanitair. Ja. En dat zijn natuurlijk ook kamers die heel schoon moeten zijn. En ze moeten ook schoon zijn. ja. Uh, aan wat voor dingen komt u niet toe? Want hoe doet u dat dan? Uh, we, hebben, of we hebben geleerd om toch uh, de dingen te doen die je dagelijks moet doen. Zeg maar. De mensen gaan dan toch iets zoeken om te kijken voor hoe komen we eruit. Omdat ze hard voor hun werk hebben. En ze kunnen het niet laten om te zeggen, nou dan doe ik die drie kamers maar niet. Waar ik nu aan doe, niet toe kom. Uh, op een of andere manier uh, probeer je dingen uit te zoeken. van Wat, kan ik, uh, wat is uh, prioriteit? Dus uh, nou, het ziekenhuis is natuurlijk prioriteit. Mm -hmm. Maar soms moet je toch dingen laten liggen. Waar niet en... bij kan, periodiek dingen bijvoorbeeld. Wat voor dingen? Periodiek, dat zijn dingen die je zeg maar... Uh, ja, zoals stoelen, uh, lampen, denken. Nou, dat heeft geen prioriteit. Maar het sanitair wel natuurlijk heel erg. Het moet gewoon schoon zijn voor de patiënten. Mm -hmm. En de kamers waar de patiënten liggen. En er zijn vast ook trucjes heeft u ontwikkeld om het sneller, sneller, sneller te kunnen? Ja, dat op een gegeven moment ga je dat ontwikkelen, maar de trucjes zijn nu op. En noemen ze een trucje? Een trucje is uh, dat je zeg maar... Uh, de ene dag doe je die kamer goed en de andere dag de ander. Ja, ja. Dus uh, dat is een trucje die ja, eigenlijk uh, zelf gaan, uh, ben je gaan ontwikkelen... omdat je gewoon anders niet aan toekomt. En ik heb ook wel eens ergens gelezen dat eigenlijk wc's in ziekenhuizen... met spiegeltjes gecontroleerd worden. In u... principe wel. Maar Hoe zit dat? Daar hebben wij geen tijd voor, doen wij niet. Maar wat wordt er gecontroleerd als, met spiegels? Uh, dan uh, hou je een spiegeltje zeg maar onder de wc-rand... om te kijken of hij uh, schoon is. Nou, daarvoor hebben we gewoon. Er is absoluut geen tijd voor. Dat doen we niet. Dat doen we ook niet. En uiteindelijk zegt u, hè, je, je krijgt uh, je, je manier van doen. Dus je denkt, nou, die kamer heb ik gisteren heel uitgebreid gedaan. Die doe ik dan vanavond wat minder goed, of ja. vandaag. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat u dus altijd tijdgebrek heeft. We hebben elke dag tijdgebrek. En waar leidt dat dan toe? Dat leidt gewoon aan stress. Het is gewoon, uh, op een gegeven moment, het is je werk... en je hebt je hart voor je werk, het is gewoon niet meer leuk werken. Mm -hmm. uh, het is gewoon uh, ja, een harde wereld geworden... Maar werkt u ook over? Omdat ja. u denkt, ja, ik moet, want u zegt, hè, we, hebben, uh, uh, we, we willen het goed doen. Voor ja, er de zijn zaak. dames die uh, in eigen tijd werken. Ja? En uh, dat wordt niet betaald. Ja. Want wat gebeurt er als, uh, als het niet goed schoon is? En je zegt, ik, heb, uh, nou, ik werk van, uh, ik noem maar wat, van 1 tot 9, of weet ik het. Ja. En het is, uh, nou, u zegt, ja, ik heb gewoon niet genoeg tijd, jongens, sorry. Wat gebeurt er dan? Er wordt niet naar geluisterd. Dat is wat eerst er gebeurt. Van, uh, nou, dat is de tijd die we hebben, we kunnen het niet anders maken. Dan uh, probeer je maar toch in die tijd die werk af te krijgen. En op een of andere manier ben je toch gaan leren om die werk, wat ik net noemde, toch uh, af te, te ronden. Mm -hmm. Maar je hebt ook dames die dat gewoon, voor dames die wat op leeftijd zijn, die redden dat gewoon niet meer en die werken hun eigen tijd. Ik heb een collega die werkt dagelijks een uurtje over. Nou ja, ze werkt niet of ze krijgt er niet betaald. Dus nee. ze werkt in haar eigen tijd. Maar omdat ze bang is dat als ze het niet zo doen dat ze ontslagen wordt? Nee, dat niet. Juist niet. Het is gewoon van, het is echt hard voor de zaak. Ze heeft, het is in het is een ziekenhuis en uh, ze werkt al 24 jaar. Dan kan ze het niet laten om te laten liggen. Weet die dus, werkgever dat, dat ze elke dag een uur te lang werkt? De werkgevers weten dat. Of denkt hij, ja, maar die mevrouw is een beetje traag. Ja, ja dat denkt hij ook. En daar wordt gewoon geen rekening mee gehouden. Nou is het zo dat uh, u en een heleboel met u pleiten voor minder werkdruk en ook meer loon. Ja, en dat daarvoor neemt u deel aan allerlei onderhandelingen. Ja. Ja. Um, u zit daar met al die bobo's. Ja. Hoe is dat? Want hm. u bent als het ware... Um, uitgekozen hè, van een heleboel um, ja, ben, schoonmakers. Uh, ja, we zijn uitgekozen van, we hebben een parlement van 75 mensen. Ja, u vertegenwoordigt Dat... ze? Ja, en ik vertegenwoordig die sa samen, te, uh, ja, er is een bestuur van 12 mensen. En wij vertegenwoordigen dus alle schoonmakers van het land. En ik ben dus de president en ik mag dan aan de onderhandelingstafels bij zitten. En voor, voor mij was het uh, in het begin spannend. Maar uh, ja, dacht ik ook van, nou, het gaat alleen echt over geld. En het gaat ook over geld. En het gaat niet meer over uh, het menselijk zijn en over ons. Mensen die uit de werkvloer komen. Dus ik vond het wel heel belangrijk om erbij te zijn. Dat ik af en toe ook dingen kan zeggen van... Hallo, weet je wat je zegt? Ik kom uit de werkvloer. En het gebeurt helemaal niet wat jullie vertellen. Wat dan bijvoorbeeld? Waar... Zo, zoals, uh, zeg maar, dat ze wel rekening houden met mensen. En dat ze wel... Uh, uh, we hadden het laatste over dan uh, inleerperiode dat ze mensen wel cursussen aanbieden nou dat gebeurt gewoon niet en ook bijvoorbeeld over, heeft u daar gezeten met al die mannen tegenover u? Want het zijn vast allemaal mannen geweest. Nou, twee vrouwen erbij. Drie mannen, twee vrouwen. <laughs> en dan zit u daar. En heeft u toen ook gezegd, moeten jullie nou eens even horen? Zo ziet ons vak er daadwerkelijk uit. Jullie hebben geen idee. Maar ja, nu klopt. zit u heel erg te knikken. Dat heb ik ook gezegd, ja. ja? ja. En uh, hoe reageerde ja, ze? Ja, dan reageerden ze van, ja maar. En dan, hun, op een proberen ze natuurlijk eruit te komen. Maar ze willen gewoon niet inzien. Dat ja, juist door toedoen van uh, de aanbestedingen altijd toch goedkoper aan te nemen, dat de hurkdruk alleen maar hoger wordt. Ja, want voor mensen die denken aanbesteding, hoe zit dat ook alweer? Het is zo dat bijvoorbeeld een ziekenhuis neemt uiteindelijk een schoonmaakbedrijf Klopt. in de arm, ja. maar gaat dan eerst die opdracht aanbesteden. En je ja. gaat kijken wie welke opdracht Of welke ja, schoonmaakbedrijf het goedkoopste het goedkoopste kan doen. dan? Nou, en als we gaan kijken naar. Ja, als uh, ziekenhuis bijvoorbeeld, of uh, uh, een bank of zo... dan neemt het goedkoopste aan. Nou, en uh, die bedrijven willen toch winst maken. En dus komt het altijd toch op de rug van de schoonmakers. Ja, die nu... moeten harder gaan werken... zodat ze toch uh, voor het bedrijf uh, toch wat winst binnenhalen. Ja, en toen heeft u gezegd... jongens, dat kan niet. U heeft gewoon daaraan die... u heeft uh, uw eigen angst overwonnen. Ja. En gezegd waar u van, van stond ja. en wat u ervan Absoluut. vond. Absoluut, ja. En toen, hoe reageerden ze toen? Uh, nou... Ja, hoe ze altijd reageren, toch niet toegeven. Dat er wel wat er aan wordt gedaan en uh, dat ze er toch mee bezig zijn. En, ja, maar het, we hebben al zo lang gewacht. moet moet er een keertje van afgelopen zijn nu. Ja, maar u lijkt me ook geen angsthaas. Dus... Nee, nee. <laughs> dus u zet door aan ja, die tafel. Tuurlijk. We gaan ook doorzetten en ik zat zeker door. Bent u wel eens kwaad geworden? Soms wel, ja. Nou, als je over dingen hoort praten, dat ik denk van nee. Het is, het zijn, nee zo gaat het niet. Dan, uh, ja. Waar dus, bent u kwaad over geworden? Van die dag, joh. Jullie hebben geen idee? Ja, over de ziektewagen. De ziektewagen? dagen. Ja. De ziektedagen. Dus wij het schoonmakers zijn als enige die twee dagen moeten inleveren... van hun eigen tijd als ze ziek zijn. Mm -hmm. En dan is het een vraag. Dan worden de schoonmakers altijd als uh, de boosdoener gedaan... als we die dagen gaan intrekken. Dan is iedereen ziek. Dus dan maken ze alle schoonmakers uh, voor uh, ja, leugenaars eigenlijk uit... Mensen die niet eerlijk zijn. En toen werd u ja, kwaad? Ja, toen, toen ben ik echt kwaad geworden. En dan hadden ze in de gaten dat u kwaad ja, was? dat hoop ik wel. <laughs> ja. um, u zit morgen weer aan tafel. Ja. Um, onder andere met de voorzitter van de werkgeversorganisatie, Hans Simons. Mm -hmm. We hebben hem gebeld, eventjes mm -hmm. vandaag. Uh, en gevraagd wat hij van jullie eisen vindt. En dit ja. zegt hij. Enkele weken geleden waren die, uh, dat zeg ik ronduit, extreem 12% loonsverhoging... Terwijl de gemiddelde cao stijging in Nederland voor 2012 1,7%. Dus dat is, ja, dat is een beetje een andere wereld. Maar ik denk dat die eis meer symbool staat voor uh, een heel ander vraagstuk. En dat heeft te maken met respect. Met een goede prijs voor eerlijk schoonmaakwerk. En wij zullen uh, de onderhandelingen optimistisch ingaan. Met een, uh, zeggen, een, een redelijke loonaanpassing en een, een redelijke oplossing voor, voor reiskosten en, en pensioen. Het uh, moet allemaal wel betaald worden. En ja, dan hangt het af of de vakbeweging zich daar redelijk tegenover opstelt. Well, dus Hans Simons van de werkgeversorganisatie. Hij zegt natuurlijk iets heel belangrijks. Hij zegt mm -hmm. het gaat voor mijn gevoel ook om het symbool, om het respect, is dat mm -hmm. waar? Ja, voor ons ook, zeg maar. En wij hebben, zoals de laatste dan aangeboden: van wij hebben een stapje gedaan. We hebben wel wat gevraagd. Dan doen we het twee jaar van. Dus je hoeft het niet in één keer te doen. Of nou de loonsverhoging is, eindjaar uitkering. En wij vragen ook dat de werkdruk minder wordt. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... hij zegt het gaat eigenlijk niet eens zozeer heel erg alleen maar om het, om het geld. geld ja. Maar het gaat om het respect. Om, om eerlijk behandeld te worden ja, om wat we is, eigenlijk wij eigenlijk doen. Wij hebben het gevoel dat wij beha eerlijk behandeld worden. Want uh, dan ga ik terug naar die wachtdagen. Wij zijn als enige die twee dagen moeten inleveren. Mm -hmm. Uh, wij zijn als enige die geen reiskosten hebben. Uh, de loon is echt uh, zo minimaal dat je, ik kan uh, net brood kopen, maar ik wil ook af en toe een bosje bloemen halen. Ja. En heeft u ook het gevoel dat wij burgers, om het maar even zo te zeggen, als wij in het ziekenhuis komen, ook eigenlijk geen idee hebben wat jullie allemaal doen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Want uh, vaak hoor je ook mensen klagen en van nou, oh, nou, ik ben net in uh, de toilet in geweest. En, ja. Wij doen echt wat we kunnen. Mm -hmm. En uh, tollen twee keer per dag schoonmaken, dat is echt wat we kunnen, en meer niet. En uh, zodra, zolang die aanbesteding zo blijft, kunnen wij als gewoon persoon... het. Ja, het ziet ons ook wel eens niet mee dat we denken: goh, had ik het maar bij. ik ik het beter doen of uh, netter of maar ja. Maar vindt u ook dat de bezoekers bijvoorbeeld van zo'n ziekenhuis netter moeten zijn? En soms ook wel, ja. ze zijn echt soft uh, sloddervossen bij. <laughs> ja, ja, ja, zo is het. Dus ja, nu is het zo dat jullie hè, in onderhandeling zijn, natuurlijk um, over die CAO, mm -hmm. maar ik heb begrepen dat jullie ook in gesprek zijn met. Uh, de werkgevers, uh -huh. dus bijvoorbeeld met een ziekenhuis of met de belastingdienst of met de NS, de met de opdrachtgevers. Ja, uh, we hebben vorige week was er een uh, seminarium voor. Uh, code verantwoordelijk gedrag. En daar heb ik uh, ook uh, wat gezegd over de werkdruk. En hopelijk luisteren ze. Want dan kunnen uiteindelijk die opdrachtgevers... Ja, want dan, minder ja, goedkoop aan... De schuld is de... niet alleen bij werkgevers. De schuld is absoluut ook bij de opdrachtgevers. Omdat die dus, zo weinig willen betalen. Ja, die willen weinig betalen voor de resultaten. Ze willen wel kwaliteit, maar... Voor weinig geld en dat ja. gaat niet samen. En heeft dat al iets opgeleverd? Ook de rondgang langs die opdrachtgevers. Uh, dat hopen we. Want hebben wel veel mensen getekend voor het code, zeg maar. Dat is verantwoordelijk gedrag. Dus daar zit ook uh, dat ze mensen goed uh, moeten behandelen. Ja, maar en... zit er ook bij dat ze uiteindelijk voor meer geld uh, het schoonmaakwerk aan laten besteden? We, we hopen het. We hopen maar het. Is nog geen nee, in. er is nog geen enkele toezegging. Er is nog geen enkele toezegging. Nee, dat is jammer hè? Ja, zeker. Nu bent u gekozen tot, uh, tot de, voor, uh, de voorzitter. Ja. Uh, misschien wel een nieuwe carrière voor u, of niet? Ja, wie weet. In de vakbond? En wie weet. Zou ja. u het willen? Uh, het, zou, het lijkt me wel leuk in de toekomst. Wie weet wat de toekomst brengt. Want waarom wil u het? Wat, wat vond u, wat vindt voor u mij ook is het belangrijkste dat je dan echt uh, iets doet voor de mens. Zeg maar. Uh, want uh, voor mij ben ik ook dit zo begonnen... Dus als kaderlid een beetje voor de mensen opkomen, want uh, heel veel mensen weten wel dingen, maar durven er niet voor te, ja, zelf uh, voor te gaan vechten. En dan moet je het samen doen, dan moet er wel iemand zijn die het wel durft. Dus, uh, en ik durf dat wel. Heel goed. Zet hem op in Dalfsen, want daar Dank is het wel. morgen. Hè? Ja, zeker. Zet hem op. Dank u wel. Uh, en we gaan zien wat er uiteindelijk uitkomt ja. uit uh, alle onderhandelingen. Ik hoop ik sprak... alles het... goed. Ja, ik hoop, ik hoop voor, ook voor u. Dank u wel. En uh, wij sloddervossen moeten ook een beetje uh, onze rommel oh. achter ons opruimen. Uh, Kunnen we concluderen. Dank u wel. Ja. Ik sprak met schoonmaakster Kadisha Tahiri. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Paks. met Margarete Reintjes. Er zijn oplopende spanningen in Tibet. Het NOS-journaal berichtte er als volgt over. Ja, Het is natuurlijk al maanden uh, zeer onrustig daar. Hè. We horen uh, regelmatig natuurlijk verhalen over zelfverbrandingen... door Tibetaanse monniken. Nou, dat zijn uh, individuele protesten, zal ik maar even noemen. hoofdstaden van één persoon steeds. Maar er komen nu toch wel de afgelopen dagen steeds grotere acties bij. Sinds uh, Chinees nieuwjaar afgelopen maandag hebben Tibetanen besloten... in groepen om dat festijn niet te vieren, maar juist... Uh, ...de straat op te gaan om te protesteren tegen wat zij de Chinese overheersing noemen. Uh, de politie zelf zegt dat ze op één plek inderdaad met traangas geschoten hebben op die betalen die volgens de politie althans... Bewapend waren met stokken en stenen. Daarbij zijn ook politieagenten gewond geraakt. Die Betaanse organisatie zegt op hun beurt dat er juist uh, met scherp is geschoten door uh, de Chinese politie... ...en dat daarbij één, twee, volgens sommige organisaties zelfs vijf doden zijn gevallen. Dat begon eigenlijk dus op maandag. Maar ook gisteren zijn er weer gewelddadige protesten geweest en daarbij zouden ook weer twee doden zijn gevallen. Ja, het is duidelijk. Onrust dus in de regio. En zoals u hoorde, heeft dus ook een aantal monniken zich in brand gestoken... uit protest tegen die Chinese overheersing. Te gast nu, mevrouw uh, Tsering-Yampa. Goedenavond. Goedenavond. U bent de voorzitter van de International Campaign for Tibet... Jullie hebben in 2005 de Geuzenpenning gekregen. Een prijs voor uw strijd, hè, voor democratie daar in Tibet. Ja, -hmm. um, u hoort ook die geluiden uit Tibet. Wat, ja. wat doen ze u, die ontwikkelingen daar? Nou, ik, krijg, uh, ik ben zelf uh, een uh, Tibetaanse. Op mijn veerte uh, was ik weggegaan, uh, gevloekt met mijn ouders. En als ik geluid hoorde, kreeg ik... Uh, nou, tranen in mijn ogen en een kippenvel. want voor mij uh, wat nu gebeurt in Tibet uh, wat u ziet is niet uh, um, wat een paar weken terug. Het is een decennia lang. Uh, bezetting en onderdrukking, een diep geworteld uh, repressie die aan de gang is. En, dus dat is een achtergrond. Um, die escalatie van de situatie, je nu ziet, is begon al vorig jaar in maart, toen de eerste zelfverbranding plaatsvond, de Monique. En dat ging gewoon door het hele jaar door. En in 2012, nu in de afgelopen vier uh, weken, hebben wij zelfs vier uh, zelfverbrandingen. En hoe die jonge Tibetanen, meestal zijn jonge monniken en nonnen. Waarom doen ze voor hun, geven ze hun leven op? En wat wij horen is dat, dat ze geen zin meer om de leven onder zo'n repressie, onderdrukking die aan de hand is in Tibet. De wanhoop nabij? Nou, dat is gewoon aan de hand. Dus ze zien als een soort uitzichtloze uh, situatie in hun eigen land... Uh, door de Chinese autoriteit. En dus ze zien geen uh, ziek meer dat er iets beter komt... en de repressie gaat gewoon maar door. Ja. Nou, is het zo dat uh, u woont hier? Heeft u directe verbindingen met Tibet? Belt u dagelijks bijvoorbeeld? Nou, ik, ik zelf niet de dagelijkse bellen, maar we hebben onze organisatie, we hebben een communicatieteam die eh, direct contacten hebben met heel veel mensen in dit gebied. Mm -hmm. Dus wij krijgen ook oh, dagelijkse meldingen binnen en updates die uh, wat er aan de hand is. Dus want wij hebben dat heel hard nodig, want u ziet heel weinig uh, uit de Chinese uh, staatmedia en daar wordt ook uh, heel weinig gezegd. Dus heel andere propaganda wordt gegeven. Dus... Uh, het is belangrijk dat wij die directe contacten ja. en informatie krijgen. En wat hoort u dan? Wat zeggen ze? Hoe is de sfeer? Nou, zeer gespannen. En ik zei het al, gewoon echt de, de jong tot de uh, oud. Een oud tot de jong. De iedereen ziet het er geen meer te zitten. Hoe dat situatie nu gaat. Het gaat over 60 jaar bezetting. En er is geen enkele meneer van de Chinese regering om te proberen... Om te luisteren naar de Tibetaanse wensen, waar ze zeggen dat in eigen land dat ze meer recht hebben, religieuze vrijheid, vrijheid van meningsuiting, uh, en dit soort dingen die fundamentele mensenrechten zijn, Tibetaan uh, uh, helemaal niet, en dat is dat gaat voor 60 jaar door. En, en tegenovergesteld. Uh, Jaarlang zijn wij bezig en, uh, uit in het buitenland... de internationale gemeenschap op te roepen om Chinese autoriteiten... om de luisteren naar de Tibetanen en gewoon via dialoog oplossing te vinden. Er is geen enkele minuut de Chinees kant aan. Geen signalen aangegeven dat ze bereid zijn... dat ze onder ogen zien nee. wat de feiten uh, op de grond is. Nee, want ieder jaar gaat u ook spreken voor de Verenigde Naties... Hè, vanuit mm -hmm. uw organisatie. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, hoe cru ook leidt het niet tot veel, hè? Nou, ik denk dat het gaat eigenlijk uh, het is zo dat wij hebben aan de ene kant geen keuze want wij moeten gewoon die kansen grijpen en de internationale gemeenschap en de VN laten weten wat de China doet in Tibet. En mm -hmm. dat is een platform en uh, mogelijkheid die wij gebruik maken. En als je bij de VN zit, ik ga daar uh, ieder jaar drie keer uh, daar spreken. En ik, ik hoor ook uh, ander, ander, hele delen van de wereld die komen ook uh, mensenrechten uh, in die gebieden spreken. Dus ik denk dat uh, voor Tibet. Als wij die kans niet te grijpen, er is niemand. Want uh, nee. bij de VN uh, worden steeds uh, regeringen ook uh, door, onder Chinese druk, er is steeds minder regeringen en VN uitspreken over de menselijke situatie in Tibet. Wat spannend trouwens voor u om, om daar gewoon voor zo'n enorme zaal te gaan praten. Nou, ik denk dat uh, in de ene kant uh, krijgt uh, als een NGO, de, de, de, dat wij hebben geen acte, de officiële zitting, maar wij krijgen weer een andere NGO de, de kans om te spreken. Je krijgt allemaal twee, twee minuten om te spreken, maar mm die twee minuten zijn voor mij ja. de enige kans om in oog in oog de Chinese delegatie te spreken. En dat uh, probeer ik nooit te missen. Ik denk dat het belangrijk dat iedereen hoort wat is China En wat zeggen uh, ze dan doet. tegen u? Want u kijkt ze dus aan. Ja, u komt ik, uit Tibet, u bent gevlucht uh -huh. als vierjarig meisje. En dan ja. zit daar een Chinees tegenover u. Hoe it gaat is, dat? Het uh, is echt een, een, een soort uh, daar daar. Want wat gebeurt er zodra dat ik vaak, niet altijd... Uh, zodra dat ik spreek en de Chinese delegatie zou mij stoppen... en hij zou de voorzitter van de sessie uh, stoppen... deze mevrouw, die wat zij zegt is niet waar... want zij is in het buitenland gegroeid, opgegroeid... en wat zij zegt is niet waar. En dus natuurlijk, uh, ik, ik ben uh, ja, toegestaan door de voorzitter... en dus ik mocht altijd het uh, ja, ja. aan mij verklaring afleggen. Dus, dus China dus... heeft dat niet gedaan, die heeft niet gezegd... die is niet waar... Nou, dat, dat, dat zeggen ze ook vaak. Ze gaan stoppen mij en dan zeggen de waarze zegt dit helemaal niet. Oké, okay, dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel. Ja, ja. Ja. Okay, maar u mag wel uw verhaal afmaken. Gelukkig dat ja, de voorzitter, die, ja, die platform waar de mensen worden gesproken, dat wordt wel toegestaan. Ja. Nu heeft China uh, de grenzen met Tibet hermetisch afgesloten. Hè? Geen toerist mm -hmm. mag er meer in. Mm -hmm. um, de sfeer is die inderdaad grimmig. Mm -hmm. Ja? Nou, ja, klopt. Ik denk dat als uh, China zegt naar de uh, internationale gemeenschap... dat uh, de Tibetanen zijn blij, zijn happy, niks aan de hand. China doet alles wat de Tibetanen blij maken. Er is geen reden voor, voor China om de, de, de zo in deze manier af te sluiten. Laat maar die internationale gemeenschap toe te laten. Laat maar de toeristen komen. Laat maar de journalisten komen. Ja. Waarom laat het dan niet doen? Als je niks te verbergen hebben... En dan laten ze gewoon toe. En is er reden waarom die Tibetanen zo op, op deze manier hun leven opgeven... en op straat gaan? Ja. Omdat ze dat in een enorm onmenselijk manier onderdrukt in hun eigen land. Want hoe gevaarlijk is het? Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over de monniken... die uh, dus een aantal zichzelf in brand heeft gestoken. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel andere Tibetanen... die gewoon de straat op gaan, die mm -hmm. protesteren. Mm -hmm. Wat gebeurt daarmee? Wat, wat hoort u daarover? Nou, eigenlijk de, in 2008, uh, wegens de Olympische Spelen... in Beijing, dat heeft ook de hele wereld ook gezien. Toen begon het eigenlijk ook de Tibetanen, niet alleen Monique, maar ook gewoon Tibetanen, gewoon massaal hele Tibet op straat gingen. Sindsdien hebben we nog steeds meer dan 700 Tibetanen vermist. We hebben meer dan 1000 Tibetanen die in de gevangenis zitten. En vorig jaar begon in Kiti klooster in Oost-Tibet in juni. Toen de derde zelfverbranding plaatsvonden. En toen kwam de tweede, de derde en de vierde. Dus we hebben eigenlijk het eind van een jaar twaalf uh, zelfverbrandingen. En wat je nu hoort is dat natuurlijk het is niet alleen maar de Monique en de non, maar de gewone Tibetanen die doen ook mee. En die protest nu jij door de, de Chinese uh, gewelddadige optreden tegen de zelfverbranding. Uh, komen de andere Tibetanen uh, op opstand. Ja. Uh, maar en u die zegt, werd ook uh, een, er zijn er een heleboel uiteindelijk uh, vermist... en daarmee zegt u, die zijn ergens opgesloten en niemand weet waar ze zitten? En wij weten uh, nog steeds niet, sinds 2008, vorig jaar in de kritieklooster... waren 300 Monieken meegenomen na die uh, protesten. En wij weten nog steeds niet waar die 300 zijn. Nee. U bent als vierjarig meisje dus uh, weggegaan met uw familie. Uw familie woont ook niet meer in Tibet, heb ik begrepen. Mm -hmm. Wat zijn uw beelden nog van het land? Heeft u die nog als kind? Nou uh, ja, heel, heel, heel duidelijk. Want uh, ik, ik kan me nog steeds herinneren dat het Chinese uh, leger uh, gestationeerd werd op het dorp waar ik vandaan kom. Uh, ik kan me heel goed herinneren hoe mijn ouders alle die voorbereidingen deden. Natuurlijk, ik wist niet waar, waar we naartoe gingen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, die tien dagen die wij, die tochten die wij maakten tot de uh, grenzen van de Nepal... dat wij moesten overdag uh, schouder zoeken en overdag, uh, over s pas uh, beginnen om uh, um, um, uh, bij de grens te komen. Dus daar was een, ja, er was een angst. komt in de Chinezen, in Tibetans heet het Gami. En ja, een kleine meisje wie die Gami zijn, maar wij wisten wel dat het wel... Uh, ...en iets over de hele enge ging, dat die allemaal van ons afpachten. Dat begrijp ik niet helemaal, wat u zei. Nou, in, in het, voor zo'n jonge meisje, ik wist dat de, de, toen de Chinese legers bij ons de thuis kwamen... ...we ja. hadden vier kamers huis uh, uh, en drie kamers werden afgepakt. En wij, hele familie van negen uh, leden, wij aan mijn één kamer. Dus ik... Voor een meisje van vier jaar, toch hoor je van jouw broers en zussen en je ouders... dat hoe slecht het was, hoe erg de situatie was, hoe erg de Chinezen waren. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn jullie, hebben jullie dus besloten om te vertrekken naar Nederland. He, u u ja. bent daar al sinds mm -hmm. uw vieren niet meer terug geweest, ook begrijp ik. Mm -hmm. Klopt. Um, en toch is het uw levenswerk, hè? want u werkt nu voor die uh, organisatie... Uh, die international campaign voor Tibet. Mm -hmm. U kunt het ook niet loslaten, zo te horen. Nou, ik denk dat uh, voor mij... Uh, ik heb geen uh, minuten in mijn leven uh, voor, voorbij gehad... dat ik uh, iets niet... Uh, dat ik kan me niet voorstellen dat uh, ik niets doe. Want ik heb zo'n enorme ja, gelegenheid... de kans om uit te spreken. En uh, als ik niet uitspreek. Uh, dan Tibetanen in Tibet, die hebben niemand. Nee. De Tibetanen in het buitenland uh, zijn hun hoop. En wij roepen de internationale gemeenschap, de regering en de VN, de EU, dat ze... Wij kunnen Tibetanen kunnen niet alleen, omdat wij natuurlijk ook weten dat uh, op dit moment ja, de, uh, de internationale gemeenschappen dus zo afhankelijk van elkaar zijn. Dus het is belangrijk is dat er vanuit Nederland ook van meneer Roosendaal, die net heb ik ook op het nieuws gehoord dat over de in mensenrechten uh, uitreiking, dus zo gaat het door. Ik ben zeer teleurgesteld met het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse nee. regering. Zo u kan het doorgaan. U blijft strijdbaar en u gaat ook morgen, heb ik begrepen, naar Brussel om het ook daar weer aan te kaarten. Ik wens u ontzettend veel succes en laten we hopen dat het ooit ophoudt, het geweld. Dank Tussen u wel. China en Tibet. Ja, dank, dank u. u wel. Dank ik u sprak wel. met mevrouw tsiering Jampa voorzitter dus van de interne International National Campaign voor Tibet. En uh, 8 februari, mocht u dat uh, willen weten... wordt er gedemonstreerd op de Dam voor de democratie in Tibet. Ja, dit was hem weer de uitzending van deze, wat is het, dinsdag. Dinsdag, ja. Um, morgen zijn we er weer, is het woensdag. Dan zit hier Alice de Bruin. Op onze site dingen.nl meer informatie over onze gasten... en kunt u ook uh, uitzendingen terugluisteren. Ook reacties, trouwens, kunt u daar achterlaten. Nou, Willemijn Veenhoven zit er helemaal klaar voor bij BNN2D. Wat, um, wat heb jij te melden allemaal vanavond? Ja, nou, veel. <laughs> Jouw gasten ook. <laughs> ja, die ook. Uh, dat Facebook naar de beurs gaat, tenminste heel waarschijnlijk. Oh ja, joh, dat heb ik nog niet eens gehoord. Ja, en, uh, nou ja, en wat, het, wat voor miljarden dat allemaal wel niet gaat opleveren natuurlijk. Uh, verder hebben we het over uh, Katje Schuurman. Daar had ik vandaag een interview mee met de perspresentatie van haar nieuwe programma met Nick en Simon. Maar ik heb het vooral met haar over, over haar carrièrekeuzes en over haar imago. En verder nog uh, een Maasland in de entertainment. Marco Pastors over dat hij de nieuwe superambtenaar wordt. En nou, nog veel meer, maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Een voormalig topman van de Royal Bank of Scotland... is door zijn overname drift zijn riddertitel kwijtgeraakt. Sir Fred Goodman was onder meer verantwoordelijk... voor de overname van een deel van ABN AMRO. Uiteindelijk moest de RBS door de Britse overheid worden gered. Goodman werd in 2004 geridderd, juist omdat hij zoveel overnames deed. En er zijn problemen met de website van de politie. Op de site politie.nl krijgen sommige bezoekers te zien. U bezoekt nu een website van een escortbureau. Dit bureau wordt in verband gebracht met mensenhandel. Een woordvoerder van de politie zegt dat de site niet is gehackt. Het gaat mogelijk om een fout in de instellingen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 31 januari. Anderhalf over half negen. Goedenavond. Veel sport in BNN Today vandaag, want over een paar uur dan sluit de transfermarkt. En zo meteen hoor je van de collega's van Langs de Lijn alle transfernieuwtjes. In Noord-Laren werd voor het eerst op natuurijs geschaat. Zo meteen schakelen we met onze verslaggever daar. En uh, nog meer sport. Katje Schuurman die heeft het af en toe nodig om in een, er eentje op een berg te gaan zitten. Dat hoor je rond kwart voor tien. En Facebook gaat binnen een paar dagen naar de beurs. Nou ja, maar een paar dagen. Binnenkort in ieder geval. Alle medewerkers zijn dan in één klap miljonair. Maar wat werken, merken wij de gebruikers van die beursgang? Dat hoor je zo meteen van onze internet-expert. En Marco Pastors, de bekende wethouder van Rotterdam, die gaat iets anders doen. Hij wordt superman. En Joris Kreugel die miste vandaag iets in het straatbeeld. De koningin is vandaag jarig en ik zie eigenlijk helemaal nergens meer Nederlandse vlaggen hangen. Maar er zijn er gelukkig nog wel die dat doen. En die hebben er best wel moeite mee dat een heleboel mensen het niet meer doen. De concertreeks Vrienden van Amstel Live krijgt een tv-variant. Vrienden van Amstel zingen kroonjuwelen. Er wordt dan gezocht naar het nummer uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. 3FM DJ Gerard Ekdom die maakt daarvoor weer een uitstapje naar de TV. Zometeen praten we daar uitgebreid over. Maar eerst even Gerard, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, een radioprogramma gemaakt op 3FM, even Ekdom. En dan eindelijk uh, naar huis. En daar heb ik een, uh, uh, een cadeautje opgenomen voor mijn baas. Mijn Afrobaas is vandaag jaar. En hij heeft zijn top 40 gekregen van Rob Stenders en mij. Maar eerst natuurlijk het sportnieuws, hè? Rieschut. Goedenavond. Goedenavond, vandaag beginnen we met hockey. De Nederlandse vrouwen hebben de groepsfase in de Champions Trophy afgesloten met een overwinning. In Rosario werd Japan met 4-1 verslagen. Maartje Paume en Kim Lammers scoorden allebei twee keer. Nederland gaat nu als nummer 1 van de groep door naar de kwartfinale. En dat betekent dat het gaat spelen tegen de nummer laatste, nummer 4, dus, van de andere groep. Nog een paar uur, je zei het net al en dan is de tussentijdse transferperiode van het voetbal weer afgesloten. En die laatste uren worden zeer nauwgezet gevolgd door Ronald van der Geer. Die is aangeschoven. Ronald, wat springt er het meest uit? Ja, toch de, act de, de activiteiten in het oosten van het land bij, bij FC Twente... Waar, waar heel veel nieuws is, waar nieuwe spelers zijn... waar Janko vertrokken is, de Oostenrijker. Hij is vertrokken naar Porto. Ze dus is geld vrijgekomen. Plet en Verhoek zijn daar aangetrokken. Plet is gekomen van Heracles Verhoek, de vleugelspeler van ADO Den Haag. En daar proberen ze vanavond ook nog eens buizen uh, te slijten aan zulte Waardigem. Dus daar zit eigenlijk de meeste actualiteit. En ja, wat dan het meest toch in het oog springt, is het transfer van Verhoek. Hij zou weg bij ADO, hij ging niet weg... Weg. Hij zou naar McLaren in Nottingham. Hij ging uiteindelijk uh, niet naar Nottingham. Maar komt nu wel weer terecht bij, uh, bij McLaren en bij Twente. En dat vindt hij een hele warme club. Van veel jongens die ik heb gesproken, die hebben gespeeld. Van uh, Shaq Belak tot uh, Elgero Elia. Ik heb uh, ja, te horen gekregen dat het echt een familieclub is. Uh, ja, ik uh, natuurlijk een topclub in Nederland aan het worden. Uh, wat, wat het al is, zeker de laatste jaren. En uh, ja, plus het feit dat, uh, ja, dat McLaren toch weer voor mij heeft gekozen. Uh, mij belangrijk vindt als voetballer. Een goede voetballer vindt. Maar uh, misschien nog wel het belangrijkste dat hij mij respecteert als persoon uh, na alles wat er in Nottingham is gebeurd. En, uh... Ja, dat, dat doet het mij wel veel, ja. Al dus Wesley Verhoek. Nou is uh, door Janko alles op gang gekomen. Hè? Wat merken andere clubs in Nederland daar dan van? Nou ja, er, moet, uh, er komt dat geld vrij natuurlijk. Want er wordt betaald door FC Twente. Dat betekent ook dat uh, clubs gaatjes moeten dichten. Bij uh, Herakles twee spelers uit de jeugd van Twente. Uh, beloft het team door naar de selectie van Herakles. En bij ADO komt dan zelfs een uh, aansprekende naam binnen de lijnen. Ebi Smollerek, oud-speler van Feyenoord, oud-international, ook van Polen. Mm. Komt in elk geval het komende half jaar het plekje van, van Verhoek innemen in, uh, in Den Haag. Uh, dat is Twente en ADO en Heracles. Wat doen de, grote, de, de andere grote clubs in Nederland? Ajax, PSV, Feyenoord, AZ? Zo min mogelijk. Alleen Ajax is wel, uh, wel druk. Uh, wil uh, heel graag van Elham de Wii af. Dat leek eigenlijk uh, uh, al allemaal in kannen he? en kruiken. Maar daar is nu toch weer een kink in de kabel. Daarover straks meer. Want dat is eigenlijk net bekend geworden. Dat dat, uh, dat, dat dus waarschijnlijk toch niet doorgaat. Ja, en Ajax had belangstelling voor Narsing. Die vleugelspeler van Heerenveen. Die nu over Sint-Veld staat voor Heerenveen. Maar uh, ja, ook dat is nog een beetje ja, nee. Maar het lijkt toch op dat... Dat niet doorgaat. Oké, okay, wat zit er behalve dat nog in de pijplijn voor vanavond? Komen er nog spannende dingen aan? Nou, wel een paar, een paar leuke buitenlandse dingen. We zullen er eentje uithalen. Dat is niet een hele grote, maar het is wel iemand die vorig jaar in korte tijd als publiekslieveling werd uh, gebombardeerd. Mihaichi van Feyenoord gaat van Arsenal naar Bolton Wanderers. En zo zijn er heel veel uh, buitenlandse leuke transfers. Waarover we later nog meer horen. Ronald, dankjewel. Voor nu horen je straks terug. Behalve gehandeld wordt er ook echt gevoetbald vanavond. In Arnhem speelt Vitesse straks tegen Heerenveen in de kwartfinale van de KVB-beker. En uh, die houtkamp is dat met beide teams op volle sterkte. Uh, nee, niet helemaal. Want uh, Vitesse mist nogal uh, wat spelers. Spelers die bij de afrika Cup zijn. Anan en Boni. En Kasia is uh, geblesseerd. En bij Herenveen mist uh, de uh, trainer Ronjans Asaidi. En we hebben het net over overnamegeruchten en nieuws. Hij zou vanavond wel eens rond kunnen komen met een Turkse club. Galatasaray wordt genoemd. Overigens Malki, de spits van Rode SC, zou ook naar die club toe gaan, eventueel. Maar dat zijn nog allemaal geruchten. Nog helemaal niet zeker. Uh, hier in de Gelderdam, dat absoluut niet vol zit, is het uh, ja, afwachten wat er met die spelers gaat gebeuren. Het is gelukkig niet zo koud, want het dak is dicht. En verder gaan we gewoon een hele leuke kwartfinale zien. Zo dadelijk om kwart voor negen. Onder leiding van Liesveld. Vitesse Heerenveen. En die wedstrijd is live te volgen natuurlijk in dit programma. Transfernieuws straks om half tien met Ronald van der Geer en nog ja. veel meer sport. Ook na tien in langste lijn. Henri Schut, dankjewel ja. Ronald. Tot straks. Okay. Tot straks. Radio 1, PNN Today. Facebook gaat naar de beurs. Volgens de laatste geruchten gaat het bedrijf morgen een beursnotering aanvragen. En dat betekent dat Facebook nog voor mei dit jaar de beurs op kan. En dat is toch echt wel een moment waar iedereen vol spanning naar uitkijkt. De waarde van Facebook wordt op 100 miljard dollar geschat En daarmee wordt de beursgang van het bedrijf een van de allergrootste uit de geschiedenis. Krijs Schuurman is hier onze internetdeskundige. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, het, het zijn nog maar geruchten, maar waar ook is, is meestal vuur. En, en dat Facebook naar de beurs wil, dat wisten we wel. Uh, maar waar komen die geruchten vandaan dat ze nu dan uh, die, die beursnotering aan gaan vragen? Ja, persbureau Bloomberg heeft het, uh, heeft het gemeld. En die zijn doorgaans heel goed ingevoerd. En er zijn al steeds meer geruchten dat de formulieren waren aangevraagd enzovoort. Dus uh, nou, we moeten er maar even vertrouwen dat het inderdaad ja. klopt. En wat gaat er gebeuren als Facebook naar de beurs gaat? Uh, nou, een heleboel. Het hangt er een beetje vanaf uh, voor wie het bekijkt. Uh, voor de werknemers bijvoorbeeld. Er zijn al heel veel aandeelhouders binnen Facebook. Die zijn, Die zijn een enkel miljonair. miljonair. Ja. Um, nou en dat, dat kan ook een zorg zijn. Het is uiteraard voor die mensen zelf heel prettig. Maar het is natuurlijk best gek als je een bedrijf hebt waar in één keer honderden miljonairs werken. Uh, die eerst misschien programmeur waren, nu nog steeds. Maar het voelt toch een beetje anders aan. Dus dat is denk ik ook wel een zorg. Heb ik dan natuurlijk niet van hemzelf, maar van Zuckerberg. Dat hij uh, de grote baas... Ja, Hebben die uh, nog wel zin? Vraag ja, af. zijn die nog gemotiveerd genoeg. Ja. Voor analisten is het bijvoorbeeld heel interessant. Op het moment dat je die beursgang aanvraagt, dan moet je met een prospectus komen. Daar staat alle informatie over het bedrijf. Dat hoort nou eenmaal bij het publiek gaan. En dan kunnen we bijvoorbeeld eens een keer lezen hoeveel omzet ze nou maken en hoeveel ze verdienen. Best bizar dat we een bedrijf op 100 miljard schatten en dat we eigenlijk niet precies weten hoeveel geld ze verdienen en hoe dat allemaal gaat. Nee, en, en, dat... Waar, en waar het aan wordt verdiend, ja. toch? Dat is ook nou ja, het is natuurlijk niet dat we het helemaal niet weten. Hè, dat internetbedrijven werken over het algemeen met, uh, met advertenties, dat spreekt voor zich. Maar En je weet ongeveer eyeballs, zoals dat dan heet. Hè? 800 miljoen gebruikers die zo vaak en zo lang op de site komen. Dus er is wel wat te analyseren. Maar morgen, naar nou, ik begrijp, is dat bij de aanvraag van de beursgang... moet die prospectus er al komen. En dan hebben we dus ook uh, die informatie in ieder geval beschikbaar. Er zullen analisten opduiken. Ja. En, en de vraag is, wat gaat er voor mij veranderen? Ik, bedoel, ik, ik kijk een paar keer per dag naar mijn status. Heel, soms post ik iets, niet heel vaak. Ja. Ga ik er iets van merken? Nou, dat is even de vraag. Kijk. In ieder geval wordt het bedrijf eigendom van meer mensen. Dat zijn die mensen die, die, die aandelen gaan kopen natuurlijk. Um, en die krijgen per definitie inspraak. Het zal wel meevallen, Zuckerberg heeft 25% van de aandelen, dus dan ben je absoluut de grootste. Mm. Maar het kan wel zijn, je moet uiteindelijk natuurlijk verantwoording afleggen naar je aandeelhouders. Dus ze zullen bepaalde rendementen moeten gaan halen, wat misschien betekent dat ze veel moeten gaan adverteren. Dat hebben ze ook al aangekondigd, dat ze berichtjes tussen de berichtjes van jou en mij in gaan plaatsen. Die passen weer heel goed bij jou. Want Facebook weet natuurlijk heel goed wat jij leuk vindt. Sterker nog, dat klik jij letterlijk voortdurend aan, hè? jij als, als gebruiker. Ja. Maar goed, als dat te vervelend wordt of te opzichtig. Dat is natuurlijk wel heel anders dan bij Google. Dat leeft ook van advertenties. Maar daar zoek je een stofzuiger. En krijg je misschien een stofzuigerreclame. En denk je: hé, hey, dat is handig. Daar was ik naar op zoek. Hè? Dus dan, dan sta je ook in de koopstand misschien. Maar wat voor berichtje krijg ik dan nu straks te zien op Facebook? Nou, ook een, ook een advertentie die lijkt wel een beetje op een berichtje. En je zal hem wel kunnen onderscheiden van een echt bericht. Maar je zit misschien dan te kletsen over weliswaar dat je er zo'n hekel aan hebt. Dat je hebt gestofzuigd, ik zeg maar wat, en dan krijg je reclame voor stofzuiger. Het zou best kunnen zijn dat, dat het gewoon veel irriteren. minder goed werkt en dat het gaat irriteren. Ja. En dan ga je dus naar alternatieven kijken. Ja. Um, maar goed, dat is één ding. Dat kan, je kan dus iets negatiefs van merken. Anderzijds, uh, naar de beurs gaan betekent geld ophalen, ook in letterlijke zin. 10 miljard in dit geval, daar kunnen ze misschien ook hele mooie dingen mee doen, die wij nu nog niet helemaal kunnen inschatten. Maar uh, nieuwe, nieuwe diensten. Ik weet niet. Uh, ze hebben... Maar zoals. Wat voor... Misschien willen ze wel uh, Google aanvallen als, uh, als zoekmachine. Of misschien gaan ze nog wel iets meer met online gaming doen. Ja, waarschijnlijk kan iemand anders het daar beter bedenken dan ik. Maar het ja. kan natuurlijk, we kunnen best verrast worden. En dat ze dat in één keer groot neer kunnen zetten. Omdat ze veel geld opgehaald ja. hebben. Maar het is, lijkt me duidelijk. Je gaat naar de beurs. Dat betekent dat je geld wil ophalen. Of tenminste dat betekent dat je aandeelhouders hebt. Die geld willen zien. Ja dus er precies. Zal als gebruiker zal je op een, een of andere manier er zeker Precies. mee ze zijn niet worden. meer. Dat is natuurlijk ook het nadeel voor Zuckerberg. Het is niet meer alleen maar zijn clubje, wat natuurlijk mooi was. Sterker nog, het, is zo dat hij, het was al zo groot. Ze hadden al zoveel aandeelhouders onder de eigen werknemers... dat ze moesten al dingen openbaar gemaakt. maken. Dus die beursgang was in die zin ook onvermijdelijk. Hij, hij heeft die 10 miljard denk ik niet zo hard nodig. Nee. Uh, kan ik een aandeeltje kopen als ik daar zin in heb? En is dat handig? Nou... De, het, het is zo, je kan een aandeel kopen via, via jouw bank. Hè? Dat hangt een beetje vanaf welke bank. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om wie mogen er aandelen kopen bij die beursgang. Want ze zullen een koers ze zullen goed moeten afwegen. Ze willen waarschijnlijk de koers vrij laag omdat hij vervolgens omhoog schiet. En Dan krijg je niet zoals net als bij LinkedIn en Groupon... omdat het aan het eind van de dag al lager is en meteen een negatief mm -hmm. sentiment... Maar ze willen wel zoveel mogelijk geld ophalen. Dus hij moet hoog genoeg zijn. Maar intekenen om bij die, bij die livegang, als het ware, bij die beursgang dan aandelen te kopen, dat kan niet. Want dat kan alleen via die bank in Amerika. Maar meteen daarna kan je wel kopen. Maar dan is hij dus al aan het stijgen of aan het dalen. Maar laten we er maar even vanuit gaan dat hij die, die dag nog wel aan het stijgen is. Ja, ja, ja. Ja. Maar je, We weten nog niet natuurlijk wat het gaat kosten. We weten nog niet hoeveel nee, aandelen nee, er worden precies, uitgegeven. Nee, ik, ik denk dat we dat morgen wellicht uh, weten. Ja. Ga je een partijetje nou, aanschaffen? Ik, ik twijfel nog een beetje, want ik ben ook wel kritisch over, over Facebook. En als er naar dit soort dingen gaan, of nog wat uitgeleiders op privacygebied... dan ja, ik zit ik eigenlijk ook te wachten tot een alternatief. Nog naast Google Plus komt er misschien nog wel iets. Dus ik weet het nog niet zo zeker. Ik kijk het nog even aan. En je hebt een miljoentje ook niet nodig. En niet onmiddellijk. <laughs> nee, kijk, Schuurman, we gaan het zien of het gaat gebeuren. Facebook naar de beurs. Dank je wel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. De bekende concertreeks Vrienden van Amstel Live krijgt er nu een nieuwe televisievariant bij. Namelijk Vrienden van Amstel zingen kroonjuwelen. Er wordt op zoek gegaan naar het nummer uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. dat de titel Kroonjuweel mag dragen. Voor de gelegenheid maakt 3FM DJ Gerard Ekdom weer eens een uitstapje naar de televisie. Gerard, goedenavond. Hey. Glazen Huis natuurlijk voor het baljaar. Nu dit. Het radiohoofd wordt een televisiehoofd. Ja, het zat eraan te komen. Hè? Nou, weet je, ja. alles wat we doen op de radio. is tegenwoordig ook te zien. Dus wat dat betreft is de nieuwigheid daar wel vanaf. Ik bedoel, als, als je 3FM aanzet, steeds meer luisteraars die zetten niet de, de, de, de, de sticker -aan. aan, maar ook ja. gewoon de webcam. En ja. dan zien ze ook wat er gebeurt. Ja, daar merk je natuurlijk ook wel, je was een radiomannetje... en daar kenden een paar mensen kende jou. Nu <laughs> kent iedereen je, denk ik. Ja, het wordt wel wat, uh, ja. ja, de anonimiteit is ver te zoeken. Maar ja, dat ja. Is ook, het is me ook overkomen. Voor het boerjaar werd ik voor gevraagd en dat vond ik doodeng. En dat heb ik toch gedaan. En dat was, uiteindelijk vond ik het heel leuk om te doen. En toen werd ik gevraagd voor, uh, voor dit programma... en. Uh, ja, maar dit is precies uh, waar, waar ik uh, voor in de wieg ben gelegd. Het gaat over popmuziek. Ja. En ik presteer niet, maar ik zit gewoon lekker uh, naar muziek te luisteren. En te een ja. beetje te beoordelen, deskundigen, uithangen. en Ja, dat vind ik leuk. en uh, Dus het was wat dat betreft een no-brainer, om het maar op zijn Duits te zeggen. Oh, ja, misschien. En waarom, waarom vond je dan voor het wel heel spannend? Uh, boer, ik vond het eng, ik vond het spannend. En, uh, maar uiteindelijk heel leuk. En als er een tweede seizoen en dan komt... En vond je dan, uh... zelf dat je het deed, Gerard? Ah ja, het tweede wordt beter. Ja. Er komt een tweede. Dat nou, weet ik nog niet. Oh. Zijn ze nog aan het. Maar ik denk het wel. Kan je ooit je voorstellen dat je. ietsje minder radio gaat doen en meer televisie? Nee, nee, nee. Ik ben een radio-idioot. En uh, ik blijf altijd een radio-idioot. Dat is daarvoor. Dat wilde ik vanaf mijn derde al. Dus dan. Dat kan nooit anders zijn. Dus laten we het uh, in ieder geval even over een nieuw programma hebben. Um, Vrienden van Amstel Live zingen kroonjuwelen. Het gaat erom uh, het publiek kiest de kroonjuwelen van de Nederlandse muziek. En jij zit dan in een panel. En wat doe jij nou precies? Nou ja, okay, het is niet zozeer het publiek. Het is uh, de artiest zelf. Dus um, we hebben uh, een heleboel prominenten uit de Nederlandse uh, muziekindustrie. Um, en dat gaat van links naar rechts. Dat gaat echt van, van naar naar... Uh, Lois Lane, uh, Terug naar Rob de Nijs en Van Dikhout en, uh, en Guus Meeuwis en Marco Borsato. Alles komt langs. Mm -hmm. En die zingen wat zij vinden een, wat een kroonjuweel is. En dat kan heel ver gaan, dat kan heel diep gaan... dat kan heel voor de hand liggend zijn, maar ook weer helemaal niet... Uh, het grappige is, ik heb nog geen idee wat er gezongen gaat worden. En um, je hebt Ad Visser, Dat is de, de man die vroeger bij Top op natuurlijk ja, alle artiesten zelf heeft uh, ontvangen. Uh, Hoe had ze altijd middels inmiddels? Hij is 175 ja. wordt hij dit jaar. Ja, ja. <laughs> nee, maar Ad heeft natuurlijk ja, allemaal meegemaakt. Uh, Angela Groothuis is zelf zangeres. En um, ja, ook een, uh, een begenadigd jurylid natuurlijk. De Voice gedaan en... Uh, en ik ben dan weer degene die de plaatjes draait... Uh, en al die jaren gedaan heeft en nog steeds doet. Dus je hebt wel drie idioten bij elkaar die, uh, die er uh, verstand van hebben. En uh, uh, gelukkig zijn wij niet de enigen die beoordelen... wat nou wel en wat nou geen wil is. De ene helft wel, de andere helft het publiek. En uiteindelijk komen we dan tot de. Kron, en ja. welke dat dan is... Dat weten we nog dat niet. Weten we niet. Nee, dat maar zou... ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Maar je wat, hebt, wat uh... denk jij? Ik denk dan aan, aan, aan Venus van Shocking Blue bijvoorbeeld. Ja, dat, ja, dat is dat Maar zou... dat, is, dat is inderdaad eentje die internationaal gescoord heeft. Um, en Maris Veres leeft niet meer. En ik zei al eerder uh, over dit programma... ik denk dat het sentiment meespeelt als een artiest er niet meer is. Dan hebben mensen al meteen zoiets van... oh ja, maar dat is te gek, André Hazes... Ja, die komt daartussen. Ja. Uh, Ramses, natuurlijk. Zing, helbit, lachwerk en bewonden. Het dorp van Wim Sonneveld. Je hoort hem waarschijnlijk alleen nog op begraafdische crematies. En die zal nooit meer ergens, maar dat maakt niet uit. Het is wel een kroonjuwel. Herman Brood. En jij hebt een mooi lijstje gemaakt met jouw kroonjuwelen. Ja. En ja inderdaad. Dood, hè? Ja. Herman, dus. ja, ja, ja. Dus staat hij erin? Ja, hij kwam van grote hoogte, maar hij steeg weer terug naar grote hoogte na zijn dood. Het is jammer dat je een postuum pasje nummer 1 heeft gescoord. Was dit daarvoor geen nummer 1? Uh, dit is nooit een nummer 1 geweest. Dit was oh. nummer 29. Ah. Echt grote hit niet, maar wel een klassieke en nog steeds een goed nummer. En tijdloos. Oh. En waarom voor jou in jouw lijstje Gerard Eckdoms-Kanjuwelen der Nederlandse muziek? Waarom dan deze? Uh, helemaal Brood is een icoon. Uh, niet alleen als zanger, maar ook als kunstenaar en als, als, als, als fenomeen. Het was niet alleen een zanger. Het was gewoon... Als je dacht aan Nederland, dacht je aan tulpen, klompen, kaas... en Herman Brood, op de een of andere manier. Ja. Tenminste, dat heb ik heel erg. Nog een hele goede. George Baker, ja, dit was... Uh, dit, dit nummer heeft uh, 36 levens. Ik bedoel, hij was natuurlijk hit in de 67... en toen werd het een, uh, een top-10 hit in Amerika. Ja. Terwijl hij gewoon nog bij de Limonadefabriek werkte in Nederland. Vind ik ook zoiets. Dan werk je gewoon bij de Limonadefabriek en heb je een, een hit in Amerika. <lacht> en um, ja, toen... toen uh, het, hij heeft natuurlijk na dit nummer een hele andere carrière gehad. Hij heeft middle-of-the-road muziek gemaakt... Uh, Fly Away Little Paraguay en uh, ja. Rosalita en oh man, man, man, man. Ja. Uh, una Paloma Blanca. maar nee, dit was Ja, is ook een klassieker, hè? Ja, is oké. Okay. was ook een wereldheer. Maar dit was natuurlijk uh, gewoon echt stoere rock'n'roll plaat. Ja, ja okay. natuurlijk, uh, Tarantino heeft hem gebruikt in Westward Dogs. En, uh, en daarmee werd hij, uh, werd hij echt uh, legendarisch. Toen kreeg hij echt de cultstatus en George Baker werd weer stoer. En uh, nog eentje. Jij zei strak een recht, een man als jij... Zeg ik vandaag geen nee. Beloot mij door de storm naar de vaste grond. er nummer muziekvriend, laten we wel wezen. Ik laat je even doorpraten. Van Henk Weesbroek. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dit is, ik heb het als tegen hem gezegd. Um... Ik vind het zo'n ongelooflijk mooi nummer. De, de, de hit hierna was zelfs Je Is Mooi. Dat werd natuurlijk de, de, dat de werd legendarie. De dat was ja, dé hit. Ja. Uh, maar dit was de plaat die daarvoor zat. En dat was natuurlijk uh, uh, gedoemd te mislukken. Dat nummer duurde 7 minuten en 30 seconden. Dat is veel te lang. Ja. Veel te lang. Maar het is zo'n mooi instrumentaal meesterwerk wat hij wat hier gemaakt heeft met René Meister. En ik heb laatst bij hem gegeten en ik heb het tegen hem gezegd. Ik zeg: Henk, dat loods mij door de storm van jou. Dat vind ik echt zo'n ongelooflijk mooi nummer. En dan zei: Zal ik jou zijn een verhaal vertellen? Dit nummer is geschreven om seks op te hebben. Ik zei: Wat bedoel je? Dat meen je? Nou, moet je maar eens luisteren. Het begint heel rustig. Je werkt vijf minuten lang naar een climax. Die komt er ook. En dan verdwijnen de strijkers. Dan kun je lekker uitlekken. En zo heeft hij het letterlijk omschreven. En toen heb ik het nummer dus thuis nog een keer opgezet. En dacht ik: Oké, okay, dit nummer kan ik nu nooit meer normaal horen. Maar ik vind het nog steeds heel mooi. Dat belt Henk Westbroek en zijn vrouw. Nee. Ja, laat maar. Nou, misschien moet je dat. Maar het is echt, dat vind ik een. Uh, dat vind ik ook echt een, een, een vergeten kroonjuweel. wil. Ik ben wel in de floppy disks uh, vandaag, hè, met allemaal platen die het net niet... Uh... <laughs> dit is ook geen hit uh, geweest, maar zo'n ontzettend... Uh, ja, je mag het destijds ook, mag het, je mag het nooit meer gebruiken, On-Nederlands goed. Dat mag je echt niet zeggen. Nee, maar dit nee, was gewoon, uh, dit, dit kon zo'n bandje zijn uit uh, Amerika of uit Engeland. Maar het was Nederlands en ze deden mee aan het Nationale Songfestival van 2004. Maar daar waren ze veel te goed voor. Wie uh, zijn het? Uh, Yellow Pearl heette ze. Yellow Pearl. Nooit van gehoord? 2004. Ja, mooi. Nee, en uh, nee. For You and Me. En uh, Dit was het de enige, de enige echte hitje wat ze hadden. Gerrit, wanneer is het op tv? 22 maart is de eerste aflevering. Donderdagavond, uurtje of negen op, uh, op SBS6. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb, ik heb heel erg zin in dit project. Wat leuk. Dankjewel. En nu dus... Uh, nou ja, doe het zelf. zo. Dames en vergeten een vergeten wil uit 2004. Want er is toch maar niets dat gaat boven Nederlands fabrikaat. Yellow Pearl For You and Me. Mm -hmm. Can you fly no more Is it true what they say It's love you're dying for We used to fly everywhere What are you hiding Time. Sometimes for you and me They tell you it's over But I don't agree Still it's some time To be free Whoa, Sometimes for you and me While alone my own friend I hear you cry no more Oh you're running out of tears This so you EN Yellow Pearl, for you and me. Gaan we even naar het voetbal en die dan Er is ja. iets gebeurd daar, hè? Nogal twee hoofden tegen elkaar. Uh, door sommige mensen ook al koppen tegen elkaar genoemd. Maar ik noem het graag hoofden tegen elkaar. En het ziet er naar uit dat Zomer het uh, belangrijkste slachtoffer is. Hij knalde met zijn hoofd tegen het hoofd van Pedersen aan. En Zomer is echt helemaal uh, weg. Ligt nu op een brancard. Zal afgevoerd worden hmm. en vervangen moeten worden. Ja, dat? want het is uh, geen jongen die... Uh, een zeurpiet is om het zo maar te zeggen. Arnold Kruiswijk gaat zo dadelijk in zijn plaats komen. Het staat overigens 0-0 bij de wedstrijd vitesse Heerenveen in Gelrendoom. Kwartfinale van de Beker. Maar zielig en triest de aftocht op dit moment van Ramon Zomer. Die echt helemaal uh, knock-out was na de, de botsing met uh, Pedersen. Ik kijk nog even naar hem. Nou. Hij gaat op de brancard, richting de katacomben, Dokter erbij, fysio erbij. Uh, het, het zal wel goed komen, maar uh, ja, het ziet er toch altijd vervelend uit. 0-0 Pedersen er. is die de gast. Ja, die, die. Uh, heeft, heeft nog een heel klein beetje vel onder die tattoos. Ja, die met die niet al te snuggere uitdrukking. <laughs> leuk haar ook, hè? Ja, ja. Heel, <laughs> heel leuk, jongen. Goed, en die tot zometeen. Tot zo. En nu dan de dag van onze jongenskeuken. Het is feest vandaag, want de koningin is jarig. 74 is alweer geworden. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Alleen doen we dat niet vandaag, maar dat doen we natuurlijk altijd op Koninginnedag. Maar wat mij wel opvalt, en misschien zit het in mijn beleving... dat er in het verleden door heel Nederland veel meer vlaggetjes hingen. Ik heb net door Hilfsen gereden, door Baren en door Soest. En ik ben geen vlag tegengekomen. Dus ik dacht, weet je wat... Ik ga eens naar Spakenburg, dat is toch een soort oranje bolwerk. Daar zullen wel een heleboel vlaggen op zijn gehangen... omdat ze vandaag jarig is. Maar hier valt het eigenlijk ook best wel tegen. En zelf heb ik ook een vlag, die ligt ergens op zolder. Die heb ik gekregen. Maar bij mij zou het ook niet opkomen om dat ding op te hangen. Maar het is natuurlijk wel heel erg feestelijk. In de haven bij Jochem's winkeltje. Die verkoopt speelgoed, briefkaart. Daar hangt één grote Nederlandse vlag. En dat hoor ik daar op de radio... Volgens mij iets over de koningin. Volgens mij ging het over de koningin. Ja, dat klopt, dat klopt ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel hè. Ik kom bijna geen Nederlandse vlag meer tegen. Maar hoe was dat vroeger? Veel meer. Hoe komt dat? geloven we niet meer zo in de koningin en het koningshuis. Ja, hier zeker nog wel, absoluut hoor. Want hier wordt dus zeg ik, eh, zondag na nou, de kerkdienst dan wordt altijd wel Helms naar weer gezongen twee twee complete. Wat voor gevoel heeft u bij koningin Beatrix? Nou, nog hetzelfde, dat oranje gevoel dat blijft. Willemina, toen ze nog leefde, kwam heel vaak hier nog in het dorp ook nog maar rond. Ik heb er zelf ook nog wel eens gezien. Maar de vlaggetjes die vallen mij een beetje tegen. Ja, helemaal in Hilfse, in het gooi nou, waar ik net reed. Nee. Maar hier zie je nog wat vlaggetjes hangen. Ja, dat, dat begrijp ik best. Als je de buiten kan, de, even van buiten komt dat het opvalt. Ik ben zelf niet zo van, van het vlaggenhuizen. Nee, nee, nee, nee. Maar er zou toch weer wat meer aan moeten gebeuren? Z Zeer zeker. Je je vlaggen meer of meer vlaggen. meer vlaggen? Meer gepromoot worden in ons dorp, inderdaad. En zeker in heel Nederland. Misschien helpt dit. Want ik ben was was een keer in Amsterdam gereden op 30 april. Maar dat is toch huilen met de pet op hoor. Maar wat betreft vlaggen, ja. bent u dan ook een beetje teleurgesteld? Ja, eigenlijk wel ja. Als, als er meer vlaggen zouden hangen, dan wordt u ook blijer. Ja. Dat is toch leuk om te horen, vind ja. ik. Zeker weten. Zeker dat blijkbaar mensen... Ja. Daar blij van ja. Nou, ik ga nog eens even hier een beetje in de, ja, en de mensen... buurt schralen. Ja. Kijken of mensen. Goedendag. Hallo. Hi, ik ben Jan. Kom dit uit Hilversum en de reis zo door Baren en ja. door Soest. En dan zie je eigenlijk helemaal geen vlaggen meer hangen. Het uh, valt uh, zwaar tegen op het ogenblik. Ja, het is geen... Uh, ik ben er nog niet in geweest. Ik wacht nog tien uh, minuten en dan ga ik uh, fietsen, het dorp in. En dan ben ik altijd nieuwsgierig waar de vlag hangen. Maar het wordt uh, er ogen minder. Doet u dat echt? Ja. Leopt u me nou in de maling? Heeft nee, helemaal niet. Ja, want hoe komt dat? Men is tegenwoordig niet meer zo vaderlandslievend als dat we vroeger waren. Er wordt zoveel van onze cultuur afgesnoept deze dagen. Ik wil dat een beetje houden. Dat is één van de redenen waarom ik vlag. Wat heeft u met het Koningshuis? Nou, al is het alleen maar omdat ik tegen het tegen ben... Ik moet even uitleggen. Ja, leg eens even uit. Nou, iedereen is, uh, schaamt zich voor onze afkomst tussen de cultuur. Want wij zijn zo slecht geweest vroeger. En dan denk je, kijk nou dat is naar de positieve kanten. En men loopt maar af te op het Koninklijk Huis. Maar alleen het feit dat ik tegen dat... Er op tegen zijn ben. Maar het hangen van een vlag helpt dat uh, misschien een klein beetje. Dat hoop ik. Dat hoop ik. zo'n vlaggetje dat geeft ook nog extra blijdschap als ja. je dat even ziet. Ja, ik ben trots op onze nationale driekleur. En dan hebben we het, het koningshuis, de koningin is jarig. En dan zingen we vanavond we zingen ook het Wilhelms. Het zou ook niet bij mij opkomen vlaggetje op te halen. Nee, nou ik nee. wel. Ik heb wel kijk nou eens in, in Amerika of in Canada. daar heeft iedereen in de, vlag, in de tuin een vlag staan. En hier schijnt dat niet te mogen. Maar ik vind in ieder geval deze vlag mooi wappert. Kijk eens, volop in de zon. En waar ga je nou naartoe? Ik ga nu weer verder. Ik ga verder. Nou. Kijk of nog meer vlaggen kan veel, veel, veel succes. Een traditie die gaat verdwijnen dus in Nederland. En de mensen die nog een vlag ophangen... die hebben daar toch eigenlijk best wel moeite mee zo te horen. Komt het door de kou dat je er geen zin in had? Of twijfel je? Of uh, ben je het vergeten? Nou, denk er dan volgend jaar aan. Want aan de andere kant, het heeft ook wel iets feestelijks. Zometeen na negenen nog veel meer BNN Today. Met onder andere Bridget Maasland, Katje Schuurman, Marco Pastors en veel voetbal. Eerst het nieuws, Christian Bodemakker.